Goedenavond, ik ben Stef en dit nieuws van nws 3 Eieren van hobbykippen uit Sliedrecht en de rest van de Alblassenwaard in Zuid-Holland zijn zwaar vervuild met PFAS. Dat zijn schadelijke stoffen uit onderzoek van NRC. In de VU Amsterdam blijkt dat als mensen in Sliedrecht één of twee vervuilde eieren per week eten, dat al schadelijk is voor hun gezondheid. De stof komt van de chemische fabriek Geemoers in Dordrecht. Die fabriek dumpte heel lang PFAS in de omgeving. En dat is gevaarlijk, vooral op de lange termijn, vertelt NRC-journalist Lucas Brouwers. Op de meest vervuilde locatie um, ja, zou je, als, je uh, daar, als een kind daar één eitje per week uh, zou eten... al twintig keer meer PFAS binnenkrijgen dan gezond is om in een week binnen te krijgen. Dus dan ga je meteen fors uh, over die gezondheidsadviezen heen. Ook voor volwassenen zit je meteen over de grens eigenlijk. ASML, een groot Nederlands bedrijf dat chipmachines maakt, mag volgend jaar bepaalde machines niet meer in China verkopen. De meest geavanceerde machine die ze maken mocht al niet naar China en binnenkort komt daar een wat minder moderne machine bij. De overheid is bang dat Nederlandse technologie in handen komt van bedrijven of organisaties die dat uiteindelijk tegen ons kunnen gebruiken. Sarina Wiegman is door de UEFA uitgeroepen tot coach van het jaar. Ze haalde met Engeland de finale van het WK en verloor die van Spanje. Maar in dat land draagt ze de prijs trouwens wel op vanwege de kus die bondsvoorzitter Rubiales ongevraagd gaf aan een speelster. Ze zei dat de zaak haar pijn doet als moeder van twee dochters. Bij de mannen ging de prijs van coach van het jaar naar Pep Guardiola. Dat is de trainer van Manchester City. En goed nieuws voor de 190.000 mensen met een van boven, Want dat failliete fietsenmerk is overgenomen door het bedrijf Lafoy. Ja, die naam zegt je waarschijnlijk niks, maar het moederbedrijf ken je misschien wel. Dat is McLaren, vertelt mijn economiecollega Bart. En de naam McLaren die ken je wellicht van de, van de Formule 1 en de peperdure sportwagens... die je heel af en toe wel eens door de straten ziet rijden. En Lavoie is het, eigenlijk het onderdeel van die groep dat nu nog alleen elektrische steps maakt. Opvouwbare elektrische steps. ja, Die dus de mobiliteit elektrische mobiliteitsactiviteiten uh, wil gaan uitbreiden. Maandag wordt er meer duidelijk over de deal en de toekomst van Van Moof. Heb ik nog het weer voor je? Vanavond verdwijnen de buien en wordt het bewolkt. Maar morgen wel weer regen in het zuiden en het midden van het land. Het noorden komt er beter vanaf en dan opnieuw een graad of twintig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Uh, en jij beleeft het. Zon, Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En Z -zomerhit. Z Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Alternative FM. Yo ja, Jay, what's good. Ik vind me lastig Ik rij Mercedes op de teller 180 Want al die toren zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met passenbrieven vind ik prachtig Ben lastig, al jongens die zijn lastig Ik mijn Mercedes op de teller 180 Want al die torens zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met passenbrieven vind ik prachtig, vind ik prachtig. Je vindt me lastig, allemaal jongens zijn op cake slaan Vertel die mannen, kom bij mij, je gaat één staan Ik kom van donkere dagen, nu wil je meegaan De lichten waren uit, aan deze kant had geen bereik Maar ik rijd tot hij de echte vraag is wat doen ze voor mij? In deze life moet je bewegen, voor ze bewegen op jou Draag de buurt, ik dacht de fam, ik draag de gang, jij bent op cloud hij in een auto, moet je dit voor even bijkomen Maar dan moet money hier gaan bijkomen dus kan niet chillen, hele dag Trap me Mary, ligt geen paap 180 is nog zacht voor me Die 100 doe zo, is geen paap voor me Ik vind me lastig Ik raam Mercedes om de teller 180 Want al die toren zitten vast in mijn gedachten. Die tas gevuld met passenbrieven vind ik prachtig lastig, al mijn jongens, die zijn lastig Met bigs, ik met mijn biks, ik slaap, ik mogen trippen Ik rook een pitje ver ik schrijf voor op gedichten Ik loop de spuiten op die wijven met gespoten lippen opgezichten Kijk ernaar me scheef met die gelogen blikken Met beide benen op de grond, ik ben een buitenbeentje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 Ik zie zo rock'n skinny jeans, ik ben niet mannelijk Mijn kalko weet ik los, ik wil geen broekje op Mijn pallet Ik vind me lastig Ik rij Mercedes op de te teller 180 Want al die toren zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met pasabrieven, vind ik prachtig Ben lastig, allemaal jongens die zijn lastig. Ruim rij Mercedes op de te teller 180 Want al die toren zitten vast in mijn gedachtes Die tas gevuld met pasabrieven, vind ik prachtig Vind ik prachtig Op zoek naar innerlijke rust, ik moest mezelf nog ontmoeten We hoeven anders ook al zit je op dezelfde route Je weet niets van die zure appel, want je leven was zoet Mijn jongens die als je vraagt en als ze leveren moet. Neem me niet kwalijk, maar mijn werd geveegd in mijn schoen Neem risico's, weer niet van school, niet van zekere routes Beetje laat, tweede plaats, waarmee mee, ik neem geen genoeg Veel haast, merrie laag. en daarom reed ik voor boetes Ik zit in die Bambi of Mercedes, voor mij denkt vermogen op bootjes dus Vaar ik waar ik moet zijn, we vegen de boten Jongens die niet breken zijn leven de code. Hey lieve guys, alleen een beetje verbood. de straightway, roep niet met 1-2, boulus pas 1-tape. Kom nu op de F George. Globe je Fandy, of TP. Gucci, drive de six slijt net als streek to see Weet al, want schuin tegenover mij in de straat. En uh, ze heten Siggy en dienst en uh, ze komen uh, uit Zandvoort ook. En ze spelen toevallig dit weekend uh, bij Into the Great White Open. En dat is, in, uh, dat is op het eiland Vlieland, ben ik ook meerdere malen geweest, uh, groot festival. En aangezien uh, Wendy Moore vandaag uh, de gast is, is meteen de openingsvraag, zou jij er willen staan daar? Natuurlijk. Ja, dat <laughs> dacht ik al. Ja, uh, Volgens mij is dat best wel een uh, lekker festival. Om, uh, zeker voor jou ook, denk ik. Denk als ik denk het ook het, wel. Ja. Ja. Daar zou jij wel tussen passen ook, vind ah. ik eerlijk gezegd.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 Mm -hmm. Maar die is ook eens handvoort opgenomen. Ja, inderdaad. Ja, dat, is, dat is wel heel erg leuk, ja. Ik, uh, ik heb tot nu toe al mijn videoclips in handvoort opgenomen. Alles. Dus, uh, ja, oh ja? Ja, ja. Dus het uh. zijn allemaal bekende locaties. De, het begin van Beast is in uh, hier in het dorp opgenomen trouwens. Bij het circus daarboven, dat straatje naar boven. Ja, uh, dat is uh, brrr, Kosterstraat.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 Heb op ja, gefilmd. klopt. Dat was de eerste. Ja. Er zijn nog wel wat locaties ja. geweest. Ja, dat is echt leuk. Ja. Dus, David, als je luistert... er zijn heel veel Zandvoortse locaties <laughs> al gebruikt... Hè, in het ja. in muziekland hier. Van drie mensen die hier uit Zandvoort komen... en die al bezig een woordje mee te zijn gaan spreken. Want jij bent ook op weer opgevallen bij 3FM, heb ik begrepen. dus Ja. ja. Hoe is dat gegaan? Um...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 It's another day, it's another day, it's another day I don't want to go It's another day, it's another day, it's another day I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 Euh, dat uitlegde en dat je daar op een gegeven moment... ja, je was er over uh, van, van helemaal klaar mee. Van uh, nou, ben uh, bij neerleggen, maar toen had je zoiets van... ja, is dat het, uh, da daar heb ik... Uh, je moet... Uh, ik, pak de hand maar gewoon weer op en uh, begin gewoon weer. Ja, ja, door deze track ben ik, laat maar zeggen, niet gestopt met muziek. <lacht> <laughs> nee, maar het, ik, ik kan me voorstellen, want ja. uh, ik heb hier zat muzikanten gehad... Uh, die het uh, ook uh, geen pretje hebben gevonden om uh, dan uh, niks te kunnen doen...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 Maar als je naar de zuiden gaat, volgens mij niet hoor. Dus, no. Ja, maar dat is wel heel ver lopen. En ik ben dan ook wel weer te lui om die.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 Bijna mijn poten. Inmiddels licht, kijk naar mijn blik. Mijn ogen die worden maar groter. Rook in mijn long, karton en tong. Mijn bakkers die kan niet meer drogen. Heb je nog zin om te takken? Dan pak ik mijn jakker, dan kunnen we eventjes lopen. Was me het feestje wel, duurde fucking lang. Ging nog steeds te snel. Heb je iets van de geur van mijn zweef verhelpt? Denk dat hij op de Ram wel het meeste helpt. Sorry, ik blijf maar ratelen, ratelen, praten. Dan praat ik te vaak zonder ademen. Bijna mijn kaken en vocht is vergaan. Dus ik draag je nu mag ik een watertje. Ik zit best wel in de fight nog blijf er gaan. we gaan. Ik ben je boy, ik ben blijf toch Gaan we deze aan een nice, is een feit toch? By the way, kan je deze willen Wille peukje roken, zin om mee te doen? Of liever, wat langs met een beetje troon? Van de hak op de trap, op een space te doen Maar wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Maar wie ben jij? Wie ben jij? Maar wie ben jij? Wie ben jij?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 Zie je dat bankje, Even okay. zitten, even helemaal niks Wacht ik wel een een die is fucking sick Oh, wacht oh, oh, oh shit, zie de zon alweer oh, oh, oh. komen Misschien is het tijd dat we even gaan lopen Het is klein lopen, let niet op de tijd En ik wilde nog vragen Maar wie ben jij? Wie ben jij? wie ben jij? Wie ben jij? wie ben jij? Wie ben jij? Maar wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij? Maar wie ben jij? Ik ben een wezen van gewoonte Ben ik hier? Vergeet ik de tijd Al die fratsen vind ik overbodig Kalme jongen, nederigheid Twintig mensen op de overloop Vijftien daarvan liggen overhoop Die minuten is het wachten nog Tot ik was serotonin op Ik te Heel eerlijk Het is een beetje warm Hier in deze bitch Maar heerlijk Ik vind het super nice Dat je naast me zit Wil je goed ver verkering Voor alleen vannacht En dan morgen niks Bijna de, de, de tering Niet al zeker meer Slaat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 I just can't tame the beast Cause I just can't tame the bloody ends They tell the time Count on many times I try Feed the hunger deep inside Finding my way back to life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 Made a list of every imperfection in your face Now I love that face Gotta miss that face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 Zowaar stond ik op een gegeven moment naar een collega van mij in het land te luisteren. Op de zaterdagmiddag. Willem de Waard. Bij het programma Zwaardvies op Radio Capelle Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Dan heb ik ook meteen weer even de promo praten gedaan voor Willem. En ik zat daar op een gegeven moment een keer te luisteren. Ik dacht, uh, nap die dan lekker aan het werken En in één keer, bAf word ik ineens als Wendy Moore voorbij komen. De grapjas die uh, gooi. Ik zit toch niet naar mijn eigen lokale omroep te luisteren. Dat dacht ik nog. Zo'n rare gewaarwording dat er op een gegeven moment dan ineens... een nummer van iemand voorbij komt. Uh, die ik dan uh, ook nog eens ken. En, dat, uh, dan, en dan zit ik... Dat is even een beetje even zo... Boom, dan zit ik uh, drie seconden van... Nee, het is uh, toch echt bij Radio Kapelle geweest... Uh, dat uh, daar even die single uh, werd uh, gedraaid. Dus uh, ja... Leuk. Dus je, je faam gaat wel een beetje vooruit uh, in yes. dat opzicht. Yes. Ja, um, die, dat relapse, dat, dat, dat was ook een verhaal, geloof ik. Dat was iets met toxische relaties, toch? Of ja, niet? ja, klopt. Ja, ja. Uh, dat uh, is toch um, um, voor menig songwriter, met name Joost Lammerus... Uh, dat zeg jou nou niet zoveel, maar we hebben in het afgelopen uur hebben we nog een nummer van hem gedraaid. Die heeft ook twee, drie nummers uh, uh, geschreven over toxische relaties. Dat uh, was ook niet uh, echt. Dat helpt natuurlijk om erover te schrijven. Ja. Om erover. Nou, ik uh, heb het ook. Rips or cages gaat er ook over. Ook nog. Alleen die gaat er echt over. En deze relapse hmm. had ik eigenlijk, toen had ik nog helemaal geen ervaring ermee, toen heb ik het geschreven over iemand anders. Uh, relatie ja. van een vriendin van mij. Ja.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 We gaan weer, een nieuwe ronde, heel de crew staat klaar weer No noncore, doe niet wat normaal is Doe mijn eigen ding en ik doe het niet gratis Kom maar op, we breken Elke tent we laten je zweten Er is een vuur in mijn hart, tot keten Middenweg ge-act, maar een statement Op naar een hogere level, we hebben we nooit meer gezet. Fucking burn-out, we zijn born to be rebels. Vragen mijn mama, ze weet haar zoon die is special Rappers kunnen niet op een podium brengen Wat wij twee doen, hoor de crowd meedoen Ze kennen de naam We kloppen met tracks, stappen op de set We zijn ready om te gaan Licht, camera, actie Licht camera a, uh, licht camera actie Licht camera a, uh, licht camera actie Licht camera a, uh, licht camera actie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 Licht camera actie. Licht lichtcamera, a. Lichtcamera, camera actie. Licht lichtcamera, a. Licht actie. Licht lichtcamera, actie. a. mensen, met en jet We zijn naar de White Castle op weg De raps en beats, zijn exclusief Zeldzaam als Pineapple Express We dienen die doodness voor de shop Net als Jay en Silent pop. We hebben die broco top slot Er is geen mofo die ons stop. We runnen die toko in de pender Stek mijn dough op in dit vest Ik ben een grown-up in heb goals Maar ik blijf ook af en toe gek doen Ziet er van nerds en introverts Wat is gebeurd? Ik snap het niet Fuck social armenus, en arsenus Laat de wereld je glimlach zien licht camera Lichtcamera, ah! Lichtcamera, actie! Lichtcamera, ah! Lichtcamera, actie! Lichtcamera, ah! Lichtcamera, actie! Lichtcamera, ah!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 En niet een beetje ook. Jij zit vast in mijn hoofd. Mama, voor mij ben ik verliefd. Je zei maar, je bent jong en naïef. Mama. mama.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 ocean apart, but you're still here I remember the day, so well, so well Shots on my heart, an ocean apart, but you're still